Het lijkt erop dat de nieuwe beving geen gevolgen heeft voor de kerncentrale in Fukushima. Opnieuw heeft topoverleg in Washington over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar geen resultaat opgeleverd. President Obama heeft ruim een uur gepraat met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Boehner en de democratische voorzitter van de Senaat, Reid. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. De partijen zeggen dat ze wel nader tot elkaar zijn gekomen, maar dat ze geen deal hebben kunnen sluiten.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 Bakbo verloor de verkiezingen van zijn rivaal Wattara, maar weigert af te treden. Troepen van Wattara houden de residentie van Bakbo in de stad Abidjan al dagen omsingeld. In zijn toespraak riep Wattara zijn aanhangers op om geen geweld te gebruiken tegen burgers of te plunderen. Ook richt hij zich tot de Europese Unie. Hij wil af van de EU-sancties tegen Ivoorkust, zodat de economie weer kan aantrekken. Het weer, helder, het is een graad of vier.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 Nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl is mijn mailadres. En 0800 1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je een vraag wilt stellen. Of als je een antwoord wilt geven, dan kun je ook terecht op datzelfde nummer. Uh, je kunt ook altijd een reactie achterlaten in het gastenboek... als je dat leuk vindt, via www.omroepmax.nl. En er zijn zoveel manieren om het te bereiken. Twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. En je kunt me-chatten met dit programma via www.nachtzuster.net. En dan moet je even in dat rijtje links de chat aanklikken. Dat zijn de mogelijkheden om me te bereiken. En waarom zou je me willen bereiken? Nou, Misschien omdat je een antwoord weet voor Herman. Die wil weten waarom sperma wit is. En als het wat langer ligt, dan wordt het doorzichtig. Hamid wil zijn Anne ten huwelijk vragen. En is op zoek naar een originele, leuke, lieve manier. Dus als je nog tips voor hem hebt. 0800-1121. En Azime heeft een hondje dat winden laat. En ja, misschien heb je nog een tip. Weet jij hoe het kan komen dat dit hondje... Het is een van de vier hondjes die ze heeft dus het ligt niet aan het voer want ze krijgen allemaal hetzelfde maar dit hondje stinkt een beetje Tips en trucs en nieuwe vragen 0800 1121 How many roads must a man walk down before you call him a man How many seas must a white dove sail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 is blowing in the wind the answer is blowing in the wind wat was dat En blowing in the wind ehm um, alida goedenacht goeiemorgen goeiemorgen het gaat over een mopshondje. Ja. Het laat windjes. Ja. Maar ja, niet elk hondje is hetzelfde. Ik heb een hondje, een, mop, een moppie. Ja. ja een broertje kan tegen vlees. Maar mop kan niet tegen vlees, want het laat winden. Ja, zie je wel. Alle duimpjes, de duimpjes verschillen per hondje toch? Ja, natuurlijk. Ja. Niet elk hondje kan tegen die rode brokje in die rode zak met die dan erop. <laughs> ik ben geen hondeneigenaar, dus ik heb geen idee welk soort je nu be bedoelt. Maar dat kan vast geen kwaad. Ja, ik mag geen reclame maken. Nee, maar het is toch geen reclame als je zegt dat niet ieder hondje er tegen kan? Nee, maar dat, dat, dat merk, dat bedoel ik. Dus ja. als zij weet wat ik bedoel, Ja. dat is heel ja. slecht, want daar gaan ze heel erg van minder. Oh, echt waar? Tenminste, ja, ja die, andere, is... die andere zeven honden niet. Nee, maar niet alle honden zijn hetzelfde. Nee, dus daar gaat precies dit wat, hondje wat zelf... Het gaat de... broertje. Ja. Komt prima tegen vlees. Ja. Zij kan het niet tegen. Zij gaat aan de race. Maar je hebt het gewoon getest. Iedere keer als je vlees gaf, dan, uh, dan moest je naar buiten rennen met het hondje. Nou, dat valt niet te rennen, want ik ben in een rolstoel. Maar dit ik... nee. was gewoon zo warm, die win zomer... Dat iedereen ja, zei van, God, mijn hond is niet lekker. Nou, en ik had er net, ik had van, ja, die van mij is ook al aan de race. Dus nooit gegeven. Want dat kan geen kwaad hoor. Oh. En wat hoeveel je geef, je? geef je dan aan een klein hondje? Een hondje van 3 kilo, één tabletje. Hoe, oh, geef okay. je een, hoe geef je een tabletje? Je, je pakt twee lepels je legt het tablet ertussen. Je neemt wat schap van de, van de groenten die je ga, gemaakt hebt. Doe daar de tablet in. Niet te veel water, vocht erbij. Daar de we in. Anders ben jij zwart en hond erbij. Ja. <lacht> maar het is nog een hele toestand om een diertje zo'n pilletje te geven. Oh, meid, als je in de, de bactour wil doen, dan moet je echt bij twee man doen. Ja. Nou ben ik gewoon net wat dat betreft, ik heb al zo vaak bij honden aan. Ik heb veertig jaar honden dus. Oh ja, Ja, dan word je er geoefend in, hè? Ja, nee, maar ja. goed, je kan het best gewoon. Die brokken wat, en, en vlees is helemaal finished. Maar een hondje moet toch vlees eten? Een hondje is toch een uh, vleesetertje? Een hond krijgt te veel vlees, want oh. in brokken zit vlees. Oké. Okay. Maar dan wel vlees wat niet vuil is. Oké. Okay. En alles vlees wat jij je hond geeft is vuil vlees. Oh. oh. <laughs> ja, dat weet ik dan niet. Ik weet te weinig van honden. Ja. Nou, het is je, je uh, ook vuile, vuile pens, voor de een van honden. Oh. Maar het is wel een duidelijk antwoord op de vraag van ja, Nazime. He? Ja. Ja, want ik hoorde hier een paar keer van het mopsontje. Ik denk, oh, mijn, mijn moppie die had toch ook wel eens last van. Ik denk, nou, zou iemand bellen? Zo niet, dan bel ik zelf wel. Maar heb je advies van wat ze hem dan wel te eten kan geven? Wat? Hè? Heb je misschien een tip van wat ze hem het beste wel kan geven? Ja, dan moet ze even vragen. In de dierenwinkel? Ja. Nou, de brokken die, die door dierenartsen zijn samengesteld. Oh. En dat zijn vegetarische brokken? Nee, maar er zitten wel... Sojabrokken? Scho scho scho heel schoonvlees in. Oh, okay. Maar heel minimaal. Er zit 3% in. Oké. Okay. En die andere zit uh, 43 in. Oké. Okay. Nou, dan uh, uh, is dat een hele goede tip voor haar zien we denk ik. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. Als we... Mag ik jou ook vragen waarom je om tien minuten over vier wakker bent? Omdat ik pijn heb. Hé, hey, jasses. Word je daar wakker van? Daar ben ik nog wakker van, ja. Ah, dus het is... Uh... Is dat een slechte periode of is dat iedere nacht zo? Nou, het is momenteel uh, bingo. Dan heb, ja. Ik heb het de pijn dat ik uh, echt speldenprikken in mijn lijf voel. Oh, bah. Die, dat soort pijn. Ja. Nou, dan maar kan goed, ik, ik alleen maar mijn best doen om je een beetje af te leiden. Nou, oh, aanzetten doe je toch altijd. Ik zal mijn en... best doen om heel veel over mopzondjes te praten. Ja, toen onze mop een mopje was. Ja, oh, dat zou leuk zijn, zeg. <laughs> dat zou, dat, is, dat cool, is toch... Nou moet ik even gaan zoeken. Of we die hebben, toen onze mop... een mopje, die staat er vast niet in. Ja, dat is een heel oude, hoor. Ja, precies. Die zongen wij in Olde broek altijd. <laughs> en waarom? <laughs> Omdat er heel veel mophondjes mop li liepen. Ach, ja. Ja, toen ik klein was, liepen er heel veel mophondjes. Hé, eh, staat er niet in, hoor. Even kijken. Nee. Maar heel goed, ik heb uh, leuke afleiding. Aan Toen onze mop. De nachtzuster. Ja, ik doe mijn best hoor, maar ik kan altijd niks aan, uh, aan uh, fysieke problemen doen. Hardst. Je doet het leuk man. Oh, gelukkig. Ja, <laughs> ik ben ja, blij doet... om dat te horen. <laughs> Weet je dat ik je programma echt net zo leuk vind? Misschien nog wel leuker dan zaterdag. Ah, dat is lief. Nou, het is ja, leuk met dat die meen. vragen. Ben serieus? Hè? Even kijken, toen onze mop een mopje... Het heet echt toen onze mop een mopje was, maar hij staat er hier niet in. Wacht. Nou, oh, meid, dan zoek je een volgende keer. Ja, op. maar nu heb ik er helemaal zin in. Ja. Dus dan, dan wil ik er even kijken, hoor. Oh, dat, dat, dat komt nu, kom nu... Die open. was nog niet, niet van Doris D? Nee. Nee. hij nee. nou, ja, weet niet wie het allemaal uitgevoerd heeft, maar... Ik heb je hier volgens mij een verschrikkelijke uitvoering. Maar dan moet ik even kijken of ik, of ik deze computer ook uh, een, uh, uh, op de radio kan zetten hoor. Wacht even. Heb je nog heel even. Mm -hmm. Ik ben ja, eventjes. Hoor. Want an, ga anders, anders kunnen andere luisteraars misschien even iets voor zichzelf gaan doen. Maar ja. dan uh, eens even kijken, dan uh, probeer ik ondertussen. Die was ik op je T zetten. Ik ben niet zo technisch. Het. Nou, dat is wel de allerlelijkste uitvoering die er te vinden is. Even dat is kijken. de oudste. Maar gelukkig hebben we de, de, de, loopt een chat mee met dit programma. En die helpen altijd... Oh, die kan me met hetzelfde afschuwelijke. Uh. <lacht> die gaan we niet <lacht> nog een keer laten horen. Nee, uh, even kijken. Wacht. Ik moet toch potdikkie. Kom maar nou, kijken, ja. ja je Kom houdt hem kijken. nog even te goed van me. Want er zijn een paar mensen die gaan dan voor me lopen snuffelen. En wie weet dat die dan straks nog eventjes... Uh, oh, prima, mij. Ik doe, doe mijn best met het mopje. Jij bedankt voor, de antwoord, voor het antwoord. Oh, okay. Graag gedaan. Sterkte vannacht. nacht. Hey, ja hoor. Dag. En reis, rij rustig terug. Hè? <laughs> ja, dat zal ik doen. En uit mij. Oké. Dag. Doei. Gerry. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik even met Gerry van der Wal. Dag, Gerry van der Wal. Een week. Een week. Ja. Ik heb ook even... vroeger ben in Kampen geboren, maar goed. Ah, maar dat geeft verhaal. niet. Ja. Maar <laughs> ik heb het over mijn hondjes. Oh, uh, ook hondjes. Ik denk dat het van mij vraagt ook maar eens gooien. Uh, ik heb dus twee en Ik heb levenslang hondjes gehad. Ja. En één uh, hondje is heel gewoon normaal. Maar het <laughs> andere hondje is, is beeldschoon om te zien. Maar uh, hij gaat drie keer per, per dag lopen met mijn man. Want ik loop nog wel slecht. En ik ben 75. Maar nou ja, dat maakt niet zo natuurlijk. Maar, <laughs> maar uh, hoe heet het? Uh, maar, als hij terugkomt. Of als zij terug dus is een zij. Eh... Uh, Barbara heette, dus, want die is genoemd naar Bach, Barbara, uh, Maria Barbara Bach, yeah. uh, maar uh, dat heeft ze buiten alles gedaan en, en de ze uh, uh, toch nog in de kamer, oh. nou heb ik gelukkig een houten vloer en we leggen dan een krant erop. Yeah. En ik, ik heb al meer uh, die, uh, aan, aan mensen gevraagd en we hebben er paper op gedaan op die krant en dan moest je de krant verleggen naar, naar, het, uh, naar het raam zeg maar ja. want uh, hij kan door, door, door ze, ze kan door het, het, het luikje naar buiten want hij heeft ook zo'n poes uh, echt schater uh, en uh, hoe heet het? Uh, maar dan uh, plassen even goed dus de vraag is hoe we jou uh, we jouw hondje zien we, we hebben nu een stinkend hondje en een plassend hondje ja dus we moeten nu, het ene hondje moet minder vlees eten en aan de noorrit, en het hondje van jou moeten we nu weer oplossen dat het, uh, dat het niet meer in huis plast. Ja. Hoe oud is dat hondje? Nou, jong. Hij, uh, negen maanden of zoiets. Ja. Ah, ja, dat moet je nu wel afleren, anders zit je er nog heel lang aan vast. Ja. Pot, dikkie. Hmm. Nou ja, ik, uh, ik ga gewoon uh, Gerry proberen of ik het voor mekaar krijg of iemand eventjes wil, uh, wil bellen naar 0800 1121. Ja, wel eigenlijk. ja, ze doen het niet, niet, niet echt dagelijks, maar wel veel. Ja. ja, daar word je natuurlijk ook een beetje ibel van. Nou ja, ze leggen de krant erop en daar doen we ja. peper op. Maar ja, goed, het is niet, niet de bedoeling natuurlijk. En heeft iemand ook uitgelegd waarom je peper op de krant moest doen? Nou, dan zouden ze het niet op diezelfde plaats meer doen. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ik, eh, ik ga het proberen voor je, Gerry. Ja, graag. Oké, okay. succes met de hondjes, hè? Ja, bedankt. Doeg. Doeg. Even kijken hoor, want ik heb nog een mopje. Kijken of dit wat is. <lacht> Leuk. Die meneer, die gaat niet bij zingen. Dit is een beetje lui. Abraham had zeven zonen. Zeven zonen had Abraham. Ze heeft Ja. Zeven zonen had Abraham. Oh. Dit kan even duren hoor, want dit zijn de 90 kinderliedjes. Daar moet hij natuurlijk tussen staan. Dit kan mijn zoon. Hij is net een jaar geworden. Ik kan dit al. Klappen eens in zijn handjes. Oh, ik moet deze wel onthouden. Dit is leuk. Ik heb een cd gekregen een keer van een mevrouw. Die uh, had mij allemaal kinderliedjes gestuurd. Die haar zus had ingezongen. Die moet ik gewoon een keer meenemen. Daar staan allemaal hele leuke dingen op. Oh jij, yeah. nu kom ik echt in de categorie alle kinderliedjes. Ja, yeah. ja. Ja! Het is nu al niet mijn favoriete uitvoering, maar ik heb hem gedraaid... en uh, daarmee heb ik uh, in ieder geval één persoon heel blij gemaakt, volgens mij. Goed. Um, 0800-1121, als je nog nieuwe vragen hebt. En ik heb Marijn aan de telefoon. Hallo, Marijn. Dag, nachtzuster. Hallo. Waar bel ja, je voor, Marijn? Graag... Ja. Nou, eerst nog een tip voor die uh, vorige mevrouw met het plassende hondje. Het is maar een klein tipje, hoor. Ja. Ze moeten het niet schoonmaken met bleek, want daar houden ze van. Oh, dat is met poezen ook zo? Ja. Ik heb zo'n nare, nare, nare kat die overal sproeit. Ja. En dan moet je ook niet met chloor, want dan gaat hij alleen maar en denkt hij, oh lekker, dan ga ik weer overheen plassen. Dan blijf je aan de gang. Ja, ik had precies hetzelfde. Mijn kat is gewoon oud hoor, dus er is geen redder meer aan. Die valt niet meer te trainen. Ach. Maar ik boende het dan met bleek en dat werd steeds ja. erger. En toen heb ik inderdaad gehoord dat dat niet moet. Nee, dat moet met soda of biotex. Oké. Okay. Ja, en dan helpt het nog niks. Maar dat is beter <laughs> dan chloor, geloof ik. Goed. Maar daar belde je vast niet voor. Nee, nee. Ik belde voor het volgende. Ik probeer uh, te stoppen met roken. Oh jee. Daarom ben ik ook nog wakker. Want ik heb zo'n nicotinepleister op. <laughs> en daar word je zo ontzettend wakker van. En uh, ja, nou ja, wat is de vraag... Of mensen nog tips hebben of bemoedigende woorden of een mooie motivatie of zo. Nou, hoe lang ben je gestopt nu? Nee, ik ben net gestopt een dag. Van vanmorgen ben je gestopt? Ja. Je ja. bent, je bent eigenlijk, eigenlijk pas één dag rookvrij. Eén dag rookvrij en ik heb al wel eerder pogingen ondernomen en het is zo moeilijk. Ja. Oh, wat een narigheid, hè? Ja, ik... Ja, ik... Ik zal, het, ik zal het nooit helemaal kunnen begrijpen, want ik vind het roken echt zo'n smerige gewoonte. Dus ik kan, me, ik kan me nooit iets bij voorstellen dat je het maar blijft doen. Maar er zijn zoveel mensen die er zo verschrikkelijk veel moeite mee hebben. En ik ken ook heel veel mensen die uh, uh, in mijn omgeving die het wanhopig proberen. Dus ik, ja. uh, dus ik leef een beetje met je mee. Maar ik ben al heel trots dat je het gaat proberen. Maar waarom ga je het nu opeens proberen? Een zachte dwang... Uh... Ik heb chronische bronchitis en trombose en uh, luchtweginfectie. En ik ben nog maar 25. En met name die trombose is uh, heel veel. Ik heb zeven keer gehad. Dus ik moet stoppen. Ik moet gewoon stoppen. Maar ben je 25? Ja. Je ja. klinkt veel ouder. Ja, dat zeggen ze wel vaker. Ik komt van het roken, denk ik. Ja, ja. En... Daar krijg je een mooie zwoele stem van misschien. En wanneer ben je begonnen met roken? Nou ja, dat is negen geleden, dus ik rook ook nog niet zo heel lang. Nou, noem het maar niet zo heel lang. <laughs> je bent met je zestiende begonnen met roken. Nou ja, maar eens een keer een sigaretje, dat is een beetje hellend vlak natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, eerst alleen s'avonds, eerst alleen op feestjes en dan alleen s'avonds en dan ook onder de middag eentje en dan in alle pauzes. En op een gegeven moment, ja, tien pakjes per week rookte ik. Ach. Oh. sigaretten per dag. Hebbah. Maar nu kwam, er kwam, nu kwam dus het moment. Er is een moment geweest. dat je zei. Nou, nu doe ik het echt niet meer. Vanmorgen nou ja, dus. Ja, de dokter zei gewoon. als je zoveel van die kuurtjes neemt. dan raak je op een gegeven moment immuun. En dan heeft het niet zoveel zin meer. Hè, tegen die luchtweginfectie. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus uh, ja. we proberen het. Ja. Maar als, je, als het niet medisch was. zou je dan ook willen stoppen? Nee, want ik vind het heerlijk. Echt waar? Ik kan je dat niet voorstellen. Nee. Maar, uh, het is echt heerlijk. Nou, weet je wat ik altijd zo lastig vind met roken? Het, het is dus. Je, je doet iets wat schadelijk is voor andere mensen. Dat vind ik altijd zo wonderlijk. Uh, ja, en dat is redelijk beschamend ook. Uh, als bijvoorbeeld de oppaskinderen hier vandaan komen en je hoort. Uh, ze stonken zo. Terwijl ja. ik je niet eens in hun buurt heb geroken ja. Maar het ja. is gewoon het huis natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja nee, dat, dat is ontzettend stom. Ja. Hey, en nu heb, je, nu heb je van die pleisters? Ja. En dan heb ik me toevallig net door iemand die wanhopig probeert ook te stoppen met roken laten vertellen... dat je dan zes weken pleisters en dan weer zes weken pleisters en dan nog zes weken afbouwen moet? Zoiets is het, ja. Het is een heel traject met uh, verschillende pleisters. En in, je begint natuurlijk met de heftigste. Ja. En, uh, nou, ik ben klaar wakker. <laughs> het is toch ook wat, hè? Terwijl als je zou slapen, er komt al een tip binnen via de chat. Als je zou slapen, dan had je geen zin om te roken. Dus je zou eigenlijk heel erg dringend moeten gaan slapen. Ja, dat probeer ik. Ja, wat een narigheid. Maar ik nou, word wakker gehouden door al die leuke verhalen over uh, winderige hondjes. En ja! En zo. <laughs> dat wil je ook niet missen natuurlijk. niet. De, de, nee, de, nee, ik wil nou weten hoe het afloopt. Ja, de, ja dat gaat er wel even door. Dan wordt het in ieder geval zes uur. Goed, maar tips bij het stoppen met roken. Nou, ik heb er een paar. Ja, ja. of Want... bemoedigende woorden of zo. Ja, ja nou, zet hem op. Nou, dan heb je die vast binnen. Maar of... um, uh, nee, er zijn... Um, uh, er zijn een paar dingen die toevallig mijn beste vriendin die doet, doet wanhopige pogingen. En die heeft een paar dingen die haar goed helpen. Het ene is, ze is heel fanatiek gaan sporten. Oké. Okay. <laughs> dat is niet een blije oké. Okay. Nee, ik ben helemaal niet zo sportief. Nee, ik heb sowieso een hekel aan de fanatiek. Ja, dat is al jammer. Want als je dan, als je de, dan heb je een mooie tijdsinvulling, hè? Ja, nou een frisse neus kan ik ook me wel voorstellen hoor, dat je echt ja. naar buiten rent. Uh, ja. Ja. En we hebben een tijdje geleden was er ook iemand die uh, om tips vroeg en toen belde er een meneer met zo'n fantastische, dat vond ik echt een fantastische tip, die zei, uh, je moet op vaste tijden gaan roken, maar dat kan natuurlijk niet omdat je die pleister al hebt, ja. en, dan, en dan die tijden steeds iets verder uit elkaar gaan leggen. En dan op een gegeven moment, dan is je volgende sigaret, he, staat dan gepland voor uh, over twee jaar. En dan vergeet je hem wel. Ja, op zich is dat wel een, een, een heel uh, vriendelijke tip. Denk ik iets te vriendelijk. Want dat, dat minderen, dat, dat werkt wel een tijdje hoor. Want het is eigenlijk minderen natuurlijk. Tot je weer een tegenslag krijgt of zo. Ja. Of een verdrietje of uh, bezoek dat rookt. En dan is het toch moeilijk om dat vol te houden. Ja. En je hebt wel alles weggegooid. Je hebt niet nog een reservepakje met, uh, met drie exemplaren erin... ergens onder in de la liggen voor de zekerheid? Beslist niet. Goed nee. zo. Goed nee. zo. Oké, okay. en uh, heb je al uh, lollies in huis? Ja, ik heb heel veel snoep gehouden. Ja. <laughs> ja. Het kan ook al die suiker zijn, hoor, waardoor ik nou nog rechtop in bed zit. Oh ja. Ja, nee joh, ja. dit is gewoon psychisch. Dat denk ik ook. Ja. ja. ja. Um, even denken hoor, wat had ik nog meer? Heb ik nog meer? Allemaal voor adviezen. Wat je ook kunt doen is iedere keer als je zin hebt in een sigaret, eerst ja. twee grote koppen thee drinken. Oké, okay, maar ik hou helemaal niet zo van thee. Nee, ja, ik ook niet. Maar ja, ik, ik rook dan niet. Maar ik, ik snoep niet meer. En uh, uh, tegen die tijd dat ik dan twee grote koppen thee wegge weggewerkt heb, dan ben ik alweer vergeten dat ik zo verschrikkelijk zin had om te snoepen. Oké. Okay. Ja, het geeft ook wel een beetje een vol gevoel natuurlijk. Ja, maar het is ook dat, dat precies dat rookmoment, dat stel je dan zo lang uit... dat je hopelijk weer in een andere flow ja. zit of afgeleid wordt of iets anders gaat doen. En uh, ja. werk je ook? Ja, ja, ik werk ook. En wat doe je voor werk? Ik studeer nog uh, geschiedenis en ik werk als woonbegeleider in een instelling... Okay. En daar wordt enorm gerookt. Oh, dat is heel naar. Want je moet dus nu je moet een nieuwe collega-vriendenkring opbouwen. <laughs> want als je blijft rondhangen met die rokende collega's, die even naar buiten gaan om een sigaretje op te steken en je gaat mee om gezellig te kletsen, dan gaat het binnen no time mis. Ja, het is zelfs zo dat mijn bewoners roken. Oh. Ik vond het een heel prettig contactmomentje. Dat ja. denk ik te even tijdens het roken. Nou, dat, was, dat was ik altijd, toen ik nog de vijf dagen in de week werkte, was ik altijd een beetje jaloers. Want dan gingen de, de collega's gingen gezellig met elkaar roken. En dan spreek je inderdaad, spreek je mekaar eens gezellig over uh, hoe het thuis gaat. En de hobby's en theezakjes vouwen en dat soort dingen. Ja, maar dan mogen die, die niet-rokers best wel bij komen staan. Hoor. Ja, ik, Ach, ik ga een beetje vrijwillig die in die vieze rook staan. Nee, dat is... Bah. Bah. Nou, dan gaan ze samen ergens anders staan. Ik heb van ja. die collega's gehad die dan demonstratief een krant opensloegen... iedere keer als ja. ik een sigaret ging roken. Ja, dan ga ik ook even niks doen, die boodschap, ja. Precies, dan wilden ze die verloren tijd ja. ook... Uh, nou, met ja. die collega's moet je dus nu vrienden worden... want dat zijn de frisse, niet-rokende collega's. Oh, het zijn allemaal vervelende mensen. Ja, dat heb je met niet-rokers. <lacht> dat zijn van die zeurpieten. Maar ja, jij bent nu ook een niet-roker. Ja, ja, is waar, ja. ja. Dus niet meer mee roken, wandelingetjes in de frisse buitenlucht. Um, uh, uh, wat had er nog meer? Twee koppen thee. Twee koppen thee. Nieuwe kleren kopen die niet naar rook stinken. Oké, okay. wassen is niet genoeg. Nee. Ja, okay. Het is gewoon een beetje troost, uh, troostwinkelen. Ja, nou je spaart ontzettend veel geld uit, dat heb ik uitgerekend, maar het is echt gigantisch. Ja, maar dat geef je dan weer uit aan die nicotinepleisters voorlopig. Nee, die, die worden vergoed. Oh, door het ziekenfonds, of, uh, ziekenfonds wil ik zeggen, hoe ouderwets. Ja, door de, door de verzekering. Oh. Ja, dus is iets nieuws dit jaar. Ja. Oh, dat is wel mooi. Ja, dus je houdt het echt uh, schoon over. En ik geloof, ik heb het uitgerekend. Ja. 3100 euro per jaar of zo. Oh, wat Heel heerlijk. Erg veel. Je moet gewoon het geld van die pakjes sigaretten... moet je in een doorzichtig potje doen, zodat je het ook nog ziet opstapelen. Ja, ja. en dan uh, geregeld een mooi boek kopen of zo. Ja, dan wil je jezelf ja. verwennen met... Uh, Heel veel chocolaatjes. Ja. Lekker luchtje chocola, Ja, ja precies. Nou, ik, ik vind wel. Ik, uh, ik, ik hoor aan je dat je nog niet helemaal uh, psychisch gestopt bent. Jawel, dat moet je niet zeggen. Nee, dat is niet. Nee, je maar ja, je, je vindt nog steeds mensen die roken gezelliger. En je vindt, het ook, je vindt het ook nog steeds wel. lijkt je ook nog steeds wel heel lekker. Terwijl het natuurlijk gewoon een smerige gewoonte is. Ja, ja. Dus, nou, en het is goed voor je gezondheid. En. Um, nou, verder kan ik even niks verzinnen, maar er komen mensen vast wel... die gaan helpen via 0800 1121. Ja, ja, ja. Van die mensen die dan van het ene op het andere moment gestopt zijn... na ja. 30 jaar gerookt te hebben zonder enige moeite. Daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Die mensen, die wil je graag zijn. Ja, en, en die luisteren. Ja. 0800 1121, ik ga mijn best doen voor je, Marijn. Dankjewel. Zet hem op, hè. Fijn oh, om... ik weet nog wat. Oh. <laughs> um, wacht even, heb ik je nummer? Ja. Volgende week, rond deze tijd bellen we, dan mag je niet gerookt hebben. Oké, okay, volgende week rond deze tijd. Ja, en als je toch gerookt hebt, dan um, is er iets wat je heel erg vindt? Uh, moet ik een liedje zingen? Ja, dat wou ik zeggen, maar ik dacht, dat moet je dan wel erg vinden. Dan, ja, dat zou ik uh... tamelijk erg vinden hoor. Ja. Oké, okay, dus als je gerookt hebt, moet je een liedje zingen. Oké, okay, ik zal opnemen. Ja, en dan moet je een lang liedje zingen. <laughs> Dat nog. Ja, wacht, we kunnen al wel vast iets verzinnen, dan uh, zoek ik vast de uh, versie op de instrumentale versie. Um, nou, ik verzin wel wat. Oké. Okay. Dat komt goed. Maar de, de, als je gewoon niet rookt, hebben we het niet nodig. Oké, okay, dit is volgens mij een hele goede stok achter de deur. Oké, okay, zet hem op, hè. Dankjewel. Oké, okay, tot volgende week, Marijn. Fijne naam. Oh, maar Marijn? Ja. Ja, hopelijk slaap je volgende week om half vijf. Ja, nee, dan word ik wel even wakker hoor. Oké. Okay. Volgende week half vijf. Ik heb al een papiertje in mijn hand, ik ga het opschrijven. Oké, okay. <laughs> tot dan. Oké, okay, doe. Niet roken, hè? Nee. Dag. Dag. Tips voor Marijn 0800-1121. Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb misschien een oplossing voor die mevrouw met dat hondje. Wat op de houten vloer vloerplas. <laughs> Nee, ik heb zelf ook een hond en uh, die was slecht zindelijk te krijgen. Yeah. En toen had mevrouw de oplossing om de band met het open deurtje voor het hondenluikje te zetten. Ja, een hond die plast normaal niet in zijn eigen slaapomgeving. En nou is die wel verplicht om naar buiten te gaan. En bij ons is het zo gelukt. En maar het arme beest kan dus alleen maar in zijn bandje of naar buiten? Ja, die ken, uh, die gaat, ja je hebt het deurtje van de bench open. Die zet je voor dat luikje. En uh, ja, de, dan, dan is hij wel verplicht om naar buiten te gaan. En komt er dan nog een moment dat hij, dat hij iets meer uh, leefruimte krijgt? Of moet hij, moet hij... Ja, ja, natuurlijk. Maar wij, bij ons is het al, als hij s'nachts wakker werd, of tenminste s nachts, uh, s'morgens wakker werd. en je ging naar beneden, je had je overal geplast. Ja, dus wij, doen ja. Alleen, wij doen het alleen s'nachts. Uh, het is vooral een nachtelijke oplossing. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, goede tip. Ja. Je dus, er... dat ja. was hem. Oké, okay. zit je op de vrachtwagen? Ja, ik zit op een vrachtwagen. En waar reis je naartoe? Ik ga naar Tetre in België en daar ga ik weer laaien voor Boksel in Nederland. Oh, dus je hebt nu niks, uh, je hebt niks bij je nu. Je rijdt nu leeg. Ja, ik, zat, ik zit altijd even te luisteren, want ik rijd meestal uh, vroeg in de nacht. En wat ga je laden? Ik ga koolzuur laden. Koolzuur? Koolzuurgas, ja. Bubbeltjes. Bubbeltjes. Ja, het, Echt, de... het, wordt, het wordt overal voor gebruikt, hè. Oh, waar wordt het nog meer voor gebruikt dan? Uh, de tuinders. Oh? Hier, uh, de, ja, voor de, voor, de, voor de plantjes en zo. En uh, staalindustrie. Voedingsindustrie. Oh. oh, dat wist ik niet. Hey, kun jij mij een paar vrachtwagentermen doen? Want ik heb zoveel uh, vrachtwagenchauffeurs aan de telefoon altijd. Ja, dat. dat dat hoor ik ook altijd. Ja. Als je er eentje hebt, dan is het een vrachtwagenchauffeur. Dus... Kun je mij een paar termen leren? Van wat, zijn, wat, zijn nou echt, wat is jargon bij jullie uit de business? Ik een part... Nee, dat zou ik niet weten. Ja, je, ga, je gaat laden, zeg je toch? Ik ga laden, ja. Je gaat laden. Dat, en uh, als, je, als je, ik zeg, dan wat heb je bij je? Maar hoe zou jij dat zeggen tegen een collega? Ik, ik kan je effe niet verstaan. Wat zou jij zeggen tegen een collega als je wil vragen van wat heb jij bij je? Wat heb je in de wagen? Nee, meestal niet hoor. Dat vraag je nooit? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik rijd uh, naar mijn laatste station en ik laai en uh, ik ga weer terug. Oh, je spreekt helemaal geen collega's. Jawel, ik, oh. uh, Maar dan heb je het natuurlijk over koetjes, kalletjes, voetbal wat geweest is en uh, oh. etc, cetera. Et cetera <laughs> en. Maar okay. niet wat je geladen hebt, joh. Oké, okay, dus ik vraag voortaan aan vrachtwagenchauffeurs van, nee, wat heeft uh, PSV lekker gespeeld, hè? Ja, zoiets, hè. Maar dan niet met PSV zeker? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Nou, ik, ik zal dat afhankelijk van de vrachtwagenchauffeur, zal ik het uh, eventjes inschatten dan. Is goed. Oké. Okay. Hé, hey, bedankt voor de, voor de bench. Oké, okay, uh, succes met je programma. Dankjewel, goede reis. Dankjewel. Hoi. hoi. 0800 1121. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, Z ik uh, heb een uh, vraag. Ja. En uh, het is eigenlijk uh, wat me wel eens opviel, dat sommige mensen een dubbele, dubbele naam hebben. In die zin van, uh, het kan zowel een vrouw wezen als een man wezen. Bijvoorbeeld Cor. Nou, dat kan ook een man of een vrouw wezen. Bijvoorbeeld die man die bij Poont werkt, Dominique. Ja. Ik weet toeval, ik geloof het Dominique Wesseling heet die geloof Wees ik, dacht ik. En die mevrouw van de NOS, Dominique van der Heijden. Dan ja. denk je, ja. Dan denk je, net zoals dat je wel eens een sollicitatiebrief uh, terugkrijgt of, uh, of, of een gewone brief van iemand anders. En dan staat er bijvoorbeeld dan uh, niet me, uh, de vorm mevrouw of meneer. En dan uh, staat er bijvoorbeeld Dominique uh, uh, van der Heijden. Nou, dan denk je, uh, het is een mevrouw. Nou, dan is het een mevrouw. Maar stel je voor dat dat dan uh, een meneer is, nou ja, dan... Uh... Ja, daar kan je het dan niet aan zien aan die namen. En dan denk ik, ja, waarom doen mensen dat dan? Hè? Waarom uh, geven mensen niet gewoon uh, echt uh, nadrukkelijk uh, ja, wat een jongensnaam is? dan ook echt een jongensnaam. En, en niet dat je de verwarring krijgt... dat dat dan ook een vrouwenaam kan zijn. Ja. In die, in zin. Want ik heb ook wel eens gehoord... iemand die Pascal heet... nou, dat kan zowel een jongen als een meisje ja. wezen. Of ja, René, is, of Robin, is, of Marijn. Dan denk ik, ja, waarom, waarom doen mensen dat nou? Weet je wel? Ja. Ik bedoel, heb je dan... De, ik heb soms wel eens uh, het idee van... ja, mensen die bijvoorbeeld uh, een meisje krijgen... die geven dan uh, met nadrukkelijk uh, echt... Uh, uh, dat je zegt van het uh, is een jongen, het uh, is echt een, uh, een jongensnaam. En dan, uh, en, en, dan, he, en dan denk ik van ja, hadden ze dan liever graag een jongen of een zoon gehad. Dat ze dat dan uh, zo specifiek doen. O of dat ze dan andersom dan als ze bijvoorbeeld uh, René bijvoorbeeld. Ja, dan denk je ook, uh, nou dat is niet echt, je zegt van dat het nou een meisjesnaam is. Maar ja, goed, je, je hebt zatvrouwen die René heten. Ja. Yeah. Maar je hebt ook, ook zat mannen die, uh, die uh, uh, ook uh, een, een jongensnaam hebben. Yeah. Bijvoorbeeld Robin, bijvoorbeeld. Ja, Robin, dan zou je zeggen, ja, uh, dat is toch echt uh, met nadruk, uh, ja, een jongensnaam. Kijk maar naar Robin van Persie. Ja. Dan, dan denk je niet uh, zozeer als je, als je zegt: uh, Nou, bel Robin even op. Dan denk je: uh, Ik heb met een meisje of met een vrouw te doen. <laughs> <laughs> maar dan denk ik: Ja, waarom doen mensen dat nou? Weet ja. je? Dan denk ik: Ja, uh, waarom stappen we daar nou niet van af? Want dan kan je die vergissing ook niet maken. Dat je als je iemand uh, bijvoorbeeld aanschrijft van mevrouw of meneer. Ja, dan weet je niet hoe je dat moet neerzetten. Nou ja, nee, ik, uh, ik begrijp het. Ik begrijp het probleem waar je tegenaan loopt. Ja. Ja. ja. En, um, en ja, het, het, is, het is zelfs nog erger. Mijn dochter heeft nu een vriendinnetje. Dat heet Kees. Ja, nou, ik zei het wel eens tegen mijn broer. Want die heeft dan toevallig twee dochters. De ene dochter die heet Robin. En ja. de andere dochter die heet René. Ik zeg, nou. ja. Ik zeg, ik zeg, ik zeg uh, waarom noem je niet bijvoorbeeld je dochter Fre ofzo? of zo? Of... Uh... Of uh, ja, Chantal. Nou, dat, uh, je gaat niet een jongen zeggen, uh, die noem je Chantal. Nee, precies. Hè, dat is echt nadrukkelijk een, uh, een meisjesnaam. En wat was daarop zijn antwoord? Nou, hij uh, haalde zijn schouders op. Van, uh, vind je dat dan geen leuke naam die we hebben verzonnen? Ik zei, ja, ik, zei, ik vind het wel een leuke naam. Ik zeg maar, ik heb nou niet het indruk dat je zegt van. dat dat nou echt specifieke meisjesnamen is. Maar ja, misschien ben ik wel ouderwets ingesteld hoor, in dat opzicht. Ja. Nou ja, ouderwets, ik weet het niet. Maar het is wel, het is, het is, wel, het is wel, het is wel, ja, ik weet niet of ik er een duidelijk zoiets, antwoord op is. is. Het... Ja, ik heb zoiets van, nou, misschien is het eigenlijk wel de tegenwoordige tijd van alle dagen. Ja, ja. Dat dat gewoon uh, een vorm van gewoonte is. Van, ja. nou ja, alles mag en alles kan. Weet je wel, wat maakt het nou uit of je nou uh, in specifiek uh, een meisjesnaam hebt terwijl je dan een jongen bent en andersom? Ja, nou ja, ik, het is natuurlijk... Maar ik ja, daarvoor krijg je wel <laughs> steeds meer die verwarring. Ja, maar je krijgt tegenwoordig over alles verwarring. Want ik, ik zit dan uh, in de zwemles met mijn dochter. En die, al die kinderen hebben namen die, die moeten 26 keer zeggen en spellen voordat je het kunt onthouden. Dus zo kan ik niet ook praktisch. Nog, nog, nog iets anders heel kort zeggen. Ik, ja. uh, ik was een keer naar een eetgelegenheid gegaan in, uh, in Haarlem. En uh, daar kan je vrij goedkoop eten en het is meer een soort vorm van sociëteit en dat heet de frisentius. En uh, nou, daar uh, kwam een keer een, een man met een kind uh, binnen met een vrouw en uh, dat kind dat was een jaar of uh, drie of zo en dat, uh, dat was aan het lopen door de, door de eetgelegenheid. En uh, toen zei die meneer van, uh, kom nou maar hier. Ik zeg, ga nou maar naar je opa toe. Toen zei die, het is mijn dochter hoor. Ik zeg, oh sorry. <laughs> ja, uh, maar ja, dat, dat, dat zie je ook steeds meer. Steeds oudere mannen die, uh, die kinderen hebben. En dan denk je, ja, is het nou de opa of is het nou de vader? Dan denk ik, ja. ja. Dan denk ik, goh, waar, waarom doen mensen dat dan ook, weet je? Mensen zouden zich iets ik, meer ja, aan jou aan moeten passen. Zou je dan zo graag zo'n oude vader willen hebben? Die kinderen als ze die op school, van de lagere school, worden opgehaald. Dan zeggen ze, je hebt een opa, je hebt een opa. Dan zeggen ze de kinderen, nee, dat is mijn vader. Ja. Heb jij kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Ik heb een vriend. Oh ja, dat, nou ja, dat, ja dan kun je al, nog steeds wel kinderen... Uh, ik ben nog meer uh, of uh, bijna 13 jaar getrouwd oh ja. inmiddels. Maar stel nu, hè, dat jij over, uh, over tien jaar um, uh, opeens een meisje tegen het lijf loopt waar je heel erg verliefd op wordt. Stel, hè, stel. Ja. Of misschien een nieuwe jongen die nog vrij jong is en die wil heel graag kinderen. Nou, ik denk niet dat dat gebeurt, want uh, ik ben wel 13 jaar bijna getrouwd... maar we, we kennen elkaar al uh, 27 jaar. Ah oh ja, nee, dan heb dus je gewoon dan, geen kinderen. Uh, is de band al hecht ja. en ik ga niet zomaar weg bij mijn partner. Nee, dat hoeft ook weer niet. Het was ook een nee, beetje... Maar ik het het was ook niet van plan. Maar ik denk gewoon, ik vind het ook, zo, ja, ik vond het ook zo lastig met die hele discussie... over die mevrouw van 63 die nog een kind kreeg. Daar moet jij dan helemaal van in de war raken. Ja, alhoewel, ik begrijp haar kinderwens wel hoor, eerlijk gezegd. Ja, uh, en dan iets. wel? Ja, kijk, mijn kinderen zijn mijn katten. Ik hou ontzettend ja. van dieren. en uh, ja, Op mijn werk waar ik uh, s'nachts altijd kom, uh, daar lopen altijd wat van die zwerfkatten. En dan nam ik uh, wel eens wat van die eendaskuikens mee, want ik heb uh, zelf ook een kat. En die geef ik ook van die eendagskuikers, maar die haal je dan bij een speciaalzaak. Ja. En er zitten er, nou wat zitten er in, 25 in zo'n zak, dan kost dat 1 ,60 euro maar uh, ja, die, uh, ja, die beesten die lopen daar rond en die uh, zwerven daar rond. Dus ja, die vind ik zielig als ze die uh, verhongeren. Maar John, wat, sorry hoor, ja, ik, want we kunnen volgens mij heel lang praten. Maar het is dus zo, jij, jij vindt het lastig als uh, jongens-meisjesnamen hebben, of meisjes-jongensnamen, of in ieder geval die namen die dubbel te interpreteren zijn. Dat vind je ingewikkeld. En je ja, vindt en het ingewikkeld ik denk dat als. Dat gewoonte aan het worden is. Hallo, dat John, laat me nou even ja. uitpraten. En je ja, vindt ja. het. Het ingewikkeld dat uh, uh, uh, oudere mannen kinderen krijgen... waardoor jij niet weet of het nou de, de papa of de opa is? Ja, precies. Maar eigenlijk, want jij, jij vindt dus als het, als het een beetje onvoorspelbaar wordt... Dan, vind je, dan, dan, dan heb je het liever dat het allemaal wat duidelijker is. Maar ondertussen ben je zelf getrouwd met een man. Ja, dat is toch ja. ook... Ik Als ik jou maar opbel, dan verwacht ik... en ik, ik krijg jouw man aan de telefoon, dan wil ik... dan. Vraag ik toch ook als ik een beetje uitga van, uh, van de normale uh, toestand: vraag ik toch ook, is, me, is je vrouw ook thuis? Ja, dan vind ik ook ja, als, de... als mensen dan geen rare namen mogen of geen dubbele namen mogen geven. en als oudere mannen geen kinderen meer krijgen. dan vind ik ook dat homo's niet getrouwd mogen zijn. Ja, maar dat zeg ik. Misschien is het meer een, een, een vorm van uh, automatisme. Dat dat uh, gewoon vandaag de dag heel gewoon is. Ik bedoel, ik uh, keur het niet af hoor. Daar niet van. Nee, maar het komt wel vaker voor. En, en ze moeten het, moet het allemaal zelf weten. Alleen de, de verwarring is daardoor wel wat sneller in die zin. Kijk, bijvoorbeeld bij mijn zuster. Ze heeft dan twee jongens. Rick en Mike. Kijk, ja, die, uh, dan dat dat weet je dat, waar je aan toe bent. dan is specifiek twee jongensnamen. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Mensen vinden het waarschijnlijk gewoon. Ik heb Robin ook altijd een hele mooie naam gevonden. Ja, het is ook zo. Maar dat is meer in Amerika. Daar zijn heel veel meisjes die daar Robin heten. Ja. Maar dan zeggen ze meer in. in dan zeggen ze niet zozeer Robin, maar dan zeggen ze Robin. Ja. Robin. Zeggen ja. ze, zo spreken ze het uit. Ja. Nou, ik, vind het, ik ga een poging doen, John, maar ik weet niet of deze vraag beantwoord gaat worden. Want volgens mij is het gewoon een kwestie van smaak en een kwestie van, uh, van uh, uh, uh, iets een mooie naam vinden. Maar misschien zijn er vaders en moeders die een kind hebben dat een uh, naam heeft die zowel voor een jongetje als voor een meisje zou kunnen. Misschien willen die even bellen, kunnen ze uitleggen of ze daarover nagedacht hebben. Ja, ik, ja. Moet, ik moet eerlijk zeggen, wij, wij hadden voor ons... Uh, Um, voor onze jongste hadden wij eerst oorspronkelijk de naam Jonne. En toen dacht ik van, ja, Jonne, Jonne, ja, nou ja, dat was ook van, je. dan kan het ook een meisje zijn. En uh, mensen denken dan uh, dat het Johnny is, Als het, dan ga je het verkeerd uitspreken. En dan ze, toen hebben we het niet gedaan. Nou heet hij dus Sim... Nou, daar kun je ook een hoop van zeggen, want dat is dan Simsalabim en een Simkaartje. En daar kun je ook een hoop van zeggen. Maar ja, we vonden het zo'n lieve naam dat we dachten van ja, wat kan ons wat schelen. Het is gewoon een naam die bij hem past. Ja, ja. Dus het is, ja, dat uh, is, ook zo, het is een ja. kwestie van smaak. Maar ik ga, ik ga het toch proberen. Wie weet dat er nog ja. een papa of mama is die uh, een wiens kind inderdaad uh, Robin René of um, Marijn heet. En uh, die even ja. wil bellen. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou, klinkt niet enthousiast. Goed, we wachten het, we, we, we wacht het wel af. Wacht jij het gewoon? En hoe lang zit je nog in de auto? Nou, ik, uh, ik ben nog zeker tot kwart over elf bezig. Morgen, Zo. Uh, tot, uh, tot in de ochtend. Oh, prima. Dus. Nou, dat gaat vast wel lukken. Ik ben nog niet klaar met mijn werk. Oké. Okay. Dus, uh, Zet hem op, John, dan doe ik ook mijn best. Oké. Okay. Goede rit, ik wil nog? Toch, ik, wil, ik, ik wil toch een keertje zeggen: dag lieve nacht, zuster. Ah, dag lieve nacht, broeder. Oké. Okay, eh, dag. Doei. Heel lief, hè. Ja, dat vind ik dan lief. Nou, ga ik een plaatje voor hem draaien.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 But I made me a vow to the moon and stars I'd search the tonks and bars And kill that man that give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July And I'd just hit town and my throat was dry I thought I'd stop and have myself a groove At an old saloon on a street of mud There at a table, dealing stud Such a dirty mangy dog that named me Sue Well I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother had had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue!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 Johnny Cash en The Boy Named Sue. Heel zielig verhaal over een jongetje dat Sue genoemd werd. Um, dus ik zit even te kijken waarom, want we hebben nog steeds... Dat vind ik nou jammer dat niemand weet, als het tenminste waar is... maar die vraag van Herman over sperma, waarom het wit is... als het uh, zeg maar net uh, uh, eruit komt en daarna doorzichtig wordt... Niemand weet waarom dat is. 0800-1121. En ook niemand heeft tips voor Hamid. Die zijn Anne ten huwelijk wil vragen op een leuke originele manier. Nou, er moet toch iemand zijn die zegt van nou ja, dat is op een leuke manier gegaan toen. Of ik ken iemand die is op een leuke manier ten huwelijk gevraagd. Bel dan even naar 0800-1121. Eh... Um, nou, het hondje dat uh, op de houten vloer plast van Gerry, daar hebben we al een advies voor gekregen. Ze dus moeten hem in de bench doen... en dan de bench nou, tegen het hondenluik aanzetten s'nachts. Dan is het in ieder geval s'nachts opgelost. En tips voor Marijnen. Niet roken. Ja, hoe doe je dat? Wat zijn de beste manieren? Je kunt nog bellen, 0800-1121. En misschien is er iemand die ook John nog een antwoord kan geven... over de dubbele namen. Want John vraagt zich af, hoe halen mensen het toch in hun hoofd... om hun kind Marijn, René of Robin te noemen... zodat je nooit weet of het nou een jongetje of een meisje is? 0800-1121, als jij je kind zo genoemd hebt... of misschien heet je zelf zo en dan kun je daar iets zinnigs over zeggen... Bel maar dan even. Deze vragen staan nog open en nieuwe vragen komen er ook zo weer aan. Maya, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik bel over het roken. Oh goed zo. Of eigenlijk over het niet roken. Nou, vertel. Ik heb 36 jaar gerookt. Kijk, daar vroeg ze al naar. En zeven jaar geleden ben ik gestopt. Ja. In één keer... En ik weet nog precies wat er allemaal meespeelde. In de eerste plaats had ik een kleindochter en die zei: Oma, van roken ga je dood. Ja. En ik schaamde me te pleppen. Echt waar. Hoe ja. oud was die kleindochter? Die was toen een jaar of vier. Ach, die was er ook vroeg bij, ja. Ja, ja, ja, ja. misschien was het wel een beetje ingefluisterd hoor. Ja, precies, door, <laughs> door mama of papa. Ja. ja, precies, nou vooral door mama denk ik. Mijn dochter die vond dat ook altijd vreselijk. Maar het, het, um, het betekent wel wat. Als zo'n klein kind waar je zo ontzettend van houdt, zoiets tegen je zegt, ja. Denk, nou, je ja. bent toch ook netter gek eigenlijk, hè. Ja. Nou, daar is Marijn dan nog net iets te jong voor, geloof ik. Want die is 25, dus die zal... Nou, ik weet niet, misschien heeft ze een kind. Maar die zal nog net niet in de... Misschien niet in de kleine kinderen niet zitten. Niet in die categorie ja. zitten. Nee, maar misschien kun je kan ze zich er toch iets bij voorstellen of zo. Ja. Maar wat het vooral deed, was dat ik me geneerde. Want ja. ik wist ook wel dat het slecht was. En waarvoor, waarvoor ga je er dan maar mee door, hè? Dus het werd ook een beetje een gewetenskwestie. En ik kreeg langzamerhand een hekel aan mezelf. En nou ja, het ene leidde tot het andere. En toen ben ik gewoon, ik heb mijn laatste pakje check opgerookt. En uh, ik heb er nooit meer eentje aangeraakt. Ah, netjes hoor. En wanneer had je het het moeilijkst? Um, dat viel eigenlijk wel mee, want ik was het zo zat... dat ik, uh, dat ik het niet zo heel moeilijk had. Oeh. Dat, uh, dat, dat hoor je ook wel weer vaker. Hè? Sommige mensen gaat het lastiger af dan andere mensen. Ja, ik denk dat als je, als je het echt zo verschrikkelijk zat bent, dan, ja. Uh, ja, dan doe je het gewoon niet meer. Maar ze klonk, <laughs> ze klonk uh, alsof ze het nog niet uh, verschrikkelijk zat. Ja, was. Dat, uh, en dat kan ik ook wel voorstellen. Als je wat jonger bent en. Ja. Uh, ja, nou ja, dan heb je toch een andere. Um, een andere bagage aan levenservaringen, zo denk ik. Nou, ik vind het knap dat jij het gedaan hebt. Nou, nou ja, Dus uh, uh, eigenlijk is de praktische tip nu, denk, denk aan kinderen. Denk aan kinderen, ja. Ja, ja nou ja, waarom niet? Waarom ja. niet? Ze werkt ook met mensen, dus ze moeten een hart hebben voor mensen en dus ja. ook voor kinderen. Als het werkt, werkt het toch? Hm. Nou. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, en nog één dingetje, ja. ik vond dat vorige gesprek om te gillen en toen je met een, een man neemt zoel kwam, dacht ik, ja dat is precies de goede, <laughs> goede plaat, hè? <laughs> ja, ik heb er pret van, van die muziek uitzoeken. Dat is echt leuk. Ja, ja dat is fantastisch. Dankjewel. Hé, hey, heel veel succes verder. Dankjewel. Goeiedag nog. Goeiedag. Dag. Mick. Ja, goedemorgen. Hoi. Ik had een hele domme vraag. Oh, leuk. Vroeger je weet je het probleem als je s morgens naar je werk moet en de ramen zijn beslagen en bevroren van je auto. Ja. Dan zet je je motorje even lekker aan te pruttelen. Ja. En dan ga je laten poetsen, weet je wel. Maar ze zijn tegenwoordig allemaal gek van die elektrische auto's. Maar dan ja. kun je de eerste 100 kilometer zonder motor rijden, bijvoorbeeld. zonder uh, benzinemotor zeg maar. Ja. En een, uh, een Hoe ondoen je maar... dan je ramen? Ja, hoe zit er een straalkachel in? Of hoe werkt dat? Want ik had vroeger een Volkswagen kepertje En die werd pas warm als hij bij het werk was. Wat er zat er een jager in. Er zat er van die hendeltjes in in de jaren zestig. En door het rijden werd die warm. Maar dan krijg je die warmte van de benzinemotor. Van de, van de krijg je dan nog, hè? Maar tegenwoordig met die elektromotoren. Ja, die worden wel iets warm. Maar hoe krijg je die ramen schoon? Ja, en hoe krijg je jezelf warm de eerste, ja, dat is, de eerste je, kilometer? lekker met je mondjes aan de, met de elektriciteit, hè? <laughs> Maar misschien, ik zeg, dat zou te denken. Ik denk, als je dan de eerste 100 kilometer zonder benzinemotor kunt rijden. lekker voor het milieu. Maar dan zit jij met je dichte ramen. Nee, er, is, er is ook iemand op de chat die vertaalt even jouw vraag in vijf woorden: Ja? Hoe ontdoo je een Prius? Ja, dat is ook zo <laughs> Het zijn auto's die zijn ontworpen voor het milieu. Hè? Ja, werk, maar als je 100 km per uur rijdt. Maar wat doen die gasten? Lekker vrij rijden. Dan ga je 140 rijden. helpt dat niet, hè? <laughs> het effect is weg. Maar als je een elektrische auto hebt, dan zit hij de hele nacht in de lader. Dan wordt hij vanzelf een beetje warm, toch? Nou, ik, uh, ik denk ik, ik woon in een flat. hè? Ik zit hier hier al auto's of met een langsnoer of zo. Of dat? Ja, dat wordt helemaal een feestje met die. dat uh, met die elektriciteit. Uh, stopcontactpalen. Nou, dit is het mannetje van een uh, gewoon als je lekker zegt, uh, als je auto uh, ramen schoonmaakt, dan uh, laat je de motor even lekker prutelen. Wordt voor warm, duurt eventjes, maar het gaat goed. Ja, en dan moet je, je moet dus uh, met je elektrische auto straks, die je straks hebt, Mick. Ja, ja, als ik hem heb, ja. Ja, dan moet je met een, uh, uh, met een keteltje, water, keteltje warm water naar beneden. Dan moet je eerst even je ramen omdooien. Ja, eh, en dan kan zoals... ik gelijk 0800 zoveel ja. bellen van die glasservice. oh ja, of je, dan, uh, uh, en je moet sowieso voor in de auto een lekkere warme kruik meenemen. Ja, of met mevrouw mee, dan gaan we eerst even wat koekel. Uh, dan gaan om, uh, jullie even elkaar uh, opwarmen. Oh, ik moet er toch niet aan denken. De koude ochtends, uh, de, en dan nee, rij je ja, dat, weg. Je hebt mijn weeggereden dat ik daarmee zit in het auto zit te praktiseren. Ik denk, verrek je, als je nou... Je kan de eerste 100 kilometer elektrisch rijden, maar dan, word, dan heb je geen warmteafdracht. Of, of zit er bij een straalkachel, maar dat staat ook een heleboel wattage, hoe het ook heet te maken. Ik vind het helemaal geen domme vraag. Oh, nou, daar ben ik blij mee. Ik hoop dat er een uh, elektrische autospecialist even belt, de 0800-1121. Ik ben heel benieuwd. Ja. En uh, verder nog problemen met de elektrische auto? Of, uh... Nou, ik zie het niet zitten. Ik ben nog een type van de jaren 60. Ik ben, uh, ik ben nu 62. Ik ben uh, groot geworden met, met gewoon normale ouderwetse autootjes. Gewone normale Moderna, maar. Ja. ja. Ik, als ik naar Italië moet rijden, dan denk ik zo ook. Dat moet ik om de, om de drie uur stoppen. En dan moet ik de anderhalve dag staan laaien, zeker. Nee, maar ze hebben een batterij uitgevonden die je ja. in een paar seconden op kan laden. Dat uh, kost bijna niks, hè, Astrid? Oh. Ja, nou ja, maar hè, we moeten toch ook een beetje vooruitdenken. Ja, dat doe ik ook. Straks is het allemaal op hoor. Straks is er geen benzine, geen olie meer. Het zou mijn tijd wel dienen, denk ik. Ja, voor jou wel, maar voor mij niet. Nee, nee. Denk ook een beetje om mij. Ik was, uh, het belangrijkste is van, het is nu, als ik naar buiten kijk op mistdag en dan heb je al beslagen ramen natuurlijk, als je uh, je werk wil. Hoe kijk ik die ramen schoon? Ja, precies, de beslagen ramen, dat is nu even het allerbelangrijkste. Al en een bevroren ramen ja. dan hè? in dit geval. Ik, ik neem hem mee, Mick. Hartstikke fijn Ik doe? heb nog een uur. Ik ga ja. mijn best doen. Hey, bedankt. Wat ga jij nu doen? Ik ga nog even een uurtje draaien in bed. Oh, Oké, okay. dan ga jij lekker draaien word je lekker warm van. Oké. Okay. Dag Mick. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Hoi hoi. Hoe kom je van beslagen rama af bij een elektrische auto? Tips voor het stoppen met roken van Marijn. En de sperma-vraag zou ook fijn zijn als die nog even opgelost wordt. Wanneer is het wit en wanneer is het doorzichtig? Bel met 0800 1121. En ook tips voor Hamid die zijn Anne ten huwelijk wil vragen op een originele manier. 0800-1121.